Zeven uur, na wel met het NOS-journaal. De vroegere burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, gaat voor de gemeente Haren onderzoek doen naar de rellen van vrijdag. De onderzoekscommissie, waarin ook deskundigen zitten op gebieden als communicatie, openbare orde en bestuurskunde, moet onder andere bekijken wat de rol is geweest van de gemeente Haren. Met de evaluatie moet worden voorkomen dat een oproep voor een feest nog een keer zo uit de hand loopt. Bij de politie in Haren zijn tot nu toe 50 aangiften gedaan door mensen... die zeggen dat ze gedupeerd zijn door het geweld van vrijdag. Er is één aangifte van poging tot moord of doodslag. Er is voor vele uren aan beeldmateriaal bij de politie geüpload. Als de politie niet alle verdachten herkent, worden de beelden mogelijk openbaar gemaakt. Het stormachtige herfstweer veroorzaakt op verschillende plaatsen overlast. Bij de brandweer zijn tientallen meldingen van schade binnengekomen. Vooral uit het westen van Noord-Brabant kwamen veel meldingen binnen. Volgens de brandweer gaat het vooral om afgewaaide dakpannen en om omgewaaide bomen. Over de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook liggen er bomen op het spoor, bijvoorbeeld tussen Ede-Wageningen en Wolfhezen en tussen Eindhoven en Weert. De Tsjechische politie heeft twee mensen opgepakt... die verantwoordelijk zouden zijn voor het vergiftigen van sterke drank. De afgelopen drie weken kwamen in Tsjechië 25 mensen om... door het drinken van vergiftigde alcohol... en er liggen nog 18 mensen in het ziekenhuis. De twee mannen, die werken in een fabriek die ruitenvloeistof maakt... zouden methanol hebben verkocht aan mensen die dat toevoegden aan sterke drank. In verband met de zaak geldt in Tsjechië al anderhalve week... een verbod op het kopen en drinken van sterke drank... Dat verbod blijft nog van kracht, omdat er nog zeker 15.000 liter vergiftigde alcohol in omloop is. Het weer, stormachtige zuidenwind, aan zee soms kracht 9. Vooral in het noorden flinke buien met onweer en windstoten. Vanavond wordt het droger en morgen overdag af en toe zon. En weer wat buien, het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Ah, de avondspits was vrij druk door het slechte weer. Maar het is nu voorbij. De files zijn bijna allemaal opgelost. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... Er staat al wel een korte file bij Knoop het Watergraafsmeer. Twee kilometer. A44, Den Haag richting Amsterdam. Bij Voorhout nog 3 kilometer na een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij. Nou, dat was het dan wel. Maar op het spoor gaat het nog wat minder goed. Tussen Utrecht en Arnhem ligt het treinverkeer stil. En ook tussen Meppel en Steenwijk rijden geen treinen. Er zijn daar bomen omgewaaid.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 Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gast kreeg bijna twee jaar geleden... de meer dan eervolle opdracht een standbeeld te maken... van de grote Nelson Mandela... dat morgen in Den Haag wordt onthuld door aartsbisschop Desmond Tutu. A long walk to freedom... Nelson Mandela in brons, 3,5 meter hoog, die na 27 jaar gevangenschap op Robben Eiland zijn vrijheid tegemoet loopt. Hier is Arie Schippers. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Arie Schippers, ik heb een film gezien, een hele mooie film, waarin uh, in beeld wordt gebracht hoe dat beeld tot stand is gekomen. Je hebt er nou, ongeveer twee jaar lang aan gewerkt. Maanden en maanden achter elkaar in pur schuim lopen pielen. Is heel oneerbiedig als ik dat zo zeg. Schaven, schaven en nog eens schaven. Zo'n gezicht hè, van Mandela. Ken je dat op een gegeven moment dan net zo goed als die van je vrouw of van je kind? Of misschien nog beter, ja, dat dacht ik al. Dat dat, dat het beter. antwoord zou zijn. Ja. ja, nee, ik heb eerst heel veel kleine kopjes gemaakt, ook om de wat dan over te houden, hoor. Maar in de eerste plaats, omdat als je op zo'n stelling klimt... naar 3,5 meter en je hebt een ding voor je van 60, 70 centimeter breed... moet je weten wat je doet. je Helemaal weten wat je doet. En dan heb je geen foto? Nee, precies. Om even te kijken hoe het ook weer zat. Nee, ik heb hem in mijn hoofd nu. Ik kan hem helemaal... Doen. <laughs> en hoe zit dat dan? Zie je dan lijntjes, uh, jukbeenderen? Is, is het echt of zie je het totaal? Ik vraag ja, je me het. probeert naar het totaal van zo'n aardepot te kijken. En dat is heel moeilijk, want je hebt natuurlijk alleen maar die platte foto's. Dus je probeert een foto te vinden bijvoorbeeld bij de United Nations, dat die toespreekt, kun je een foto van boven. Mm -hmm. Je kunt een beetje zien hoe plat het allemaal is en zo. Nou, nou, weet ik gewoon, hij heeft een klein onderkaakje, en een beetje een beetje kort onderkaakje. En uh, joekels van jeukbeenderen natuurlijk. En, ja, van die hele en, mooie En uh, die, die, die, die, die stukken boven je uh, ogen, die zijn heel uh, dik. Mm -hmm. om, om dat goed dicht te kunnen doen hè, in die zandstormen uh, van dat volk waar hij vandaan komt. En uh, nou, allemaal van die dingetjes. Die, Is dat zo? Die, ja, dat, die komt uh, uit, uit een, uh, de kalahari eigenlijk. Hè, dat volk waar hij, tenminste... Dat, dat heb ik altijd gedacht bij. Dat heb je erbij verzonnen ja. of is het echt zo? En, ja. en dat dan die oogleden dikker zouden zijn ja, ja, tegen ja. de zandstormen. Ja, en, en al die zon... Je ontzettend. moet iets dichter bij de microfoon gaan zitten. Zo. Ja, okay, ik ga gewoon iets op. minder ontspannen erbij. Iets in. minder ja. ontspannen. <laughs> zo is het goed. Ja, al die um, zon. Ik ga wel even zeggen dat mensen die misschien via de webcam kijken, dat, uh, dat uh, het beeld, jouw beeldje hier in. Hoe hoog is het hier? Nou, 20. 18. 20 centimeter staat het ja. hier. Ik weet niet of het zo goed in beeld is gebracht. Maar goed, ja. het is radio en het blijft radio. Um, we gaan het zo uitvoerig hebben over jouw Mandela. En, uh, want morgen wordt hij onthuld hè, door Aartsbisschop Desmond Tutu. Een groot moment moet dat zijn. Ja, dat is heel leuk. Je kan niet dichterbij het vuur komen. Want uh, Mandela zelf is natuurlijk. Uh, 95. Ja, die is oud. Ik kan me levendig voorstellen dat hij niet meer uh, op de prop komt voor dit soort uh, feestjes. Ja, maar zijn goede vriend Desmond ja. Tutu zal morgen het beeld onthullen in Den Haag vlak bij het uh, congresgebouw. Wij hebben nu ook een uh, groot moment hier in uh, Radio Kunststof. Want sinds een aantal jaren hebben we een fijne traditie. Dan maakt namelijk uh, de directeur van het Letterkundig Museum, Aad Meinders, in onze uitzending bekend wie de literaire oeuvreprijs... de Constantijn Huigensprijs krijgt. Vorig jaar, u weet het misschien, uh, was dat de AFTH van der Heijden. En wie, oh wie, krijgt de Constantijn Huigensprijs... 2012, Aad Meijndert. Ja. Zeker. Goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, ik doe dat overigens niet vanuit mijn hoedanigheid van directeur van het Letterkundig Museum, maar ik ben ook voorzitter van de Jan Kampert Stichting, een Haagse stichting, die de literaire prijzen van de stad Den Haag eh, toekent. En de Constantin Huigensprijs is inderdaad één van en de belangrijkste, want die betreft niet één boek, maar een geheel oeuvre. Ja, en de prijs bestaat al sinds 1946, geloof ik, hè? Vlak na de oorlog? Het is vlak na de oorlog voor het eerst toegekend... en meer dan 60 jaar worden deze prijzen al uitgereikt. Eigenlijk Den Haag is de laatste gemeente, mag ik wel zeggen, die uh, literatuurprijzen toekent... die ook nog een, een landelijke uitstraling hebben. En Amsterdam heeft het ook lang volgehouden, maar uh, Den Haag... Uh, het? Uh, Goed, <laughs> nee, nou heel fijn <laughs> na dus ja, het dat ja, toch? je dit ook nog even hebt gemeld. <laughs> nou, vele grote namen kregen uh, de prijzen. Hella Hazen, Fassalis, AFTH van der Heijden, Snijders het jaar ja. daarvoor met zijn ZKV'tjes. Wie um, wordt het dit jaar? Of hoe gaan <laughs> we dit doen? Ja, hoe gaan we dit doen? Nou, misschien een heel klein stukje om het huis spannend te houden. Dat de laureaat een bijzonder veelzijdige kunstenaar, veelzijdige kunstenaar is... die een groot oeuvre op haar naam heeft. We weten nu dat het een vrouw uh, is. Mm -hmm. En dat ze naast tientallen kinder- en jeugdboeken... poëziebundels en romans ook bijzondere en geestige illustraties maakte... die een onlosmakelijk deel van haar werk vormen. Nou ja, de kenner weet nu... Weet het nu... Over, Ari Schippers trekt grote ogen. Dat ik het nu heb over Joker van Leeuwen. Dat is fijn nieuws. Ja. Joker van Leeuwen. Van harte gefeliciteerd. Want mevrouw van Leeuwen hangt aan de telefoon inmiddels. Ja. Dag. Bedankt een... voor de felicitatie. Ja, wat een mooi nieuws. En ik geloof ja, dat, dat ik u uh, op tweeërlei wijze kan feliciteren, want u bent vandaag ook jarig. Ja, ik ben vandaag 60 geworden. Kijk nou. Ook nog een kroonjaar. Hm. En dan ook nog zo'n mooie. Constantijn Huigens prijs. En ieder jaar weer zit u in spanning aan de radio. Zal ik dit jaar dan eindelijk die felbegeerde prijs op mijn konto kunnen schrijven? Nee, nee, ik ben bezig met mijn werk. En niet met prijzen, maar ze komen wel naar me toe. En daar ben ik heel dankbaar voor. Wat betekent deze prijs, uitgerekend deze Uvrij-prijs, voor u? Uh, een prijs vind ik een heel bijzondere prijs. Omdat het uh, dan niet een... ...jaarlijkse prijzen voor een boek dat je hebt gemaakt... ...maar veel breder kijkt. En kijkt naar wat je uh, in je werkzame leven hebt gedaan en gemaakt. En inderdaad, ik uh, ben op verschillende fronten bezig. En zowel voor volwassenen als voor kinderen. En ik vind het uh, ja, heel bijzonder dat ik uh, daarvoor deze prijs krijg... ...waarbij eigenlijk dus alles uh, samenkomt. Want het, het is ook niet versnipperd voor mijzelf. Ook al heb ik een verschillend publiek... en ...maak ik heel verschillende boeken en dat gaat van... Tweejarige tot bejaard, mag ik wel zeggen. In zo'n prijs komt dat samen en ja. dat is heel mooi. En er zijn niet veel auteurs die dat kunnen zeggen. Hoe kreeg u het nieuws te horen? Vanmiddag aan de telefoon. Ja, u dacht uh, felicitatiedienst, maar toen was het uh, aadmeinders. Voor bij of zo. Ja. ja. <laughs> maar toen was het aadmeinders. Ja, ja. Ah. En toen kreeg ik het mooie nieuws te horen. Goed, dubbel feest, Joke van Leeuwen. Ja. ja. Um, proost. Bedankt. Bedankt, ik proost En heel veel uh, plezier. En Aad Meijnderts, uh, dank. Ja, graag gedaan. Heel veel <laughs> dank. En uh, uh, uh, uh, nou, volgend jaar maar weer, hè? Ja, ja, of misschien kan ik ook nog eens even terugkomen... met de uh, andere prijzen die wij toch ook toekennen. Oh, ja, natuurlijk. He? Ja, ja, laten we okay. dat doen. Yeah. Een andere keer. Ja, okay. Tot dan. Ja, dag. Dag, drinken erop. Yo, dag. Daag, Joke van Leeuw. Goed, ja, bestaat er eigenlijk een Uvreprijs voor Beeldend Kunstenaars? Vroeg ik jou net al, Arie Schippers. En... Ik weet het niet, ik geloof het niet. We hebben natuurlijk het Charlotte Keuler stipendium, maar dat best is mooi voor zijn, een jongeling. Ja, dat zou toch prachtig zijn? En dan heb je de Prix de Rome, en die heb je wel eens gewonnen. Ja, die heb ik een keer gewonnen, maar dat kun je ook maar één keer winnen, natuurlijk. En toen was je heel jong, toen was je de ja. Jeune Premier van de Rijksacademie hier ja. in Amsterdam. 27 was ik geloof ik. Ja, was leuk. was leuk. <laughs> ja, maar tegenwoordig wordt daar heel veel van gemaakt. En het staat in alle kranten en zo. Ik en toen? Goed, hoe was het toen? Alleen de waarheid wilde er uh, zo'n klein stukje aan besteden. Een heel klein stukje. Ja, woe, Dat is echt uh, andere tijden. Ook dat, uh, Want over dat is, welk jaar hebben we het dan? 1977. Want ben je niet net zo oud als Joke van Leeuwen? Of ja, ga bijna, je net zo oud bijna. worden? Ik ga inderdaad... Binnen zeer kort ook zo oud worden. Ja. ja, nou, en voor jou is het dus ook een heel bijzonder kroonjaar. Want uh, je kreeg uh, eigenlijk wel de grootste opdracht die je tot nu toe hebt gekregen, ja. twee jaar geleden. Ja. En uh, nu in dit kroonjaar is, uh, is, is het afgekomen, is het daar ja, en zal het ja. morgen onthuld worden. Ja. Het beeld, het uh, standbeeld, ook wel monument genoemd, dat je maakte voor Nelson Mandela, wordt morgen in Den Haag onthuld voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Bij het congresgebouw uh, in Den Haag. Jij kreeg de opdracht. En um, het is trouwens geen standbeeld, maar een monument. Wat ja, is het verschil daar? Ja, er wordt de eigenlijk? hele tijd gepraat over standbeeld. Maar dat is inderdaad het belangrijkste uh, stuk van het monument, vaak natuurlijk ook. Maar je noemt het een monument omdat het iets wil gedenken. Of uh, ja, uh, het is in ieder geval in de publieke uh, sfeer en uh, ja, het, het heeft iets stichtelijks ook wel. Hè? Uh, Nelson Mandela is een beetje de laatste heilige die nog leeft en heeft zich uh, ingespannen voor Human Rights en weet niet wat. Het icoon is... van de 20e eeuw zouden we ja, toch wel kunnen zeggen. Dat wil wel zeggen, ja. En het is hem allemaal nog gelukt ook. Ondanks alles. En dat zag er helemaal niet naar uit toen ik de Prix de Rome won, bijvoorbeeld. En het gebeurde toch allemaal. Dat is wel een monument waard, natuurlijk ook. Maar toen ik heb jij de Prix de Rome won ja. in 1977, toen zat hij al. vast. vast. Ja. Ja. ja. Toen maakte ze, geloof ik, een plein ergens in Amsterdam Noord, het Nelson Mandela plein. En ook in Den Haag heb je inmiddels het Nelson Mandela-plein. Vele jaren oh, later ja. trouwens, in Transvaal. En het was toch ja. eerst de bedoeling ja. dat het beeld daar geplaatst zou worden? Daar zou het zou komen, maar het idee is uh, gegroeid. Uit de hand gelopen. <laughs> <laughs> Vertel eens, want wat, wat is er gebeurd? Op een gegeven moment kreeg jij een telefoontje... zoals ja. Joke van Leeuwen nu ook een ja. telefoontje ja. kreeg. Ja. Maar dat was een, een telefoontje van niks. De, nee, toen, want... was, toen, toen was er alleen maar zoiets van... nou, we, we hebben het over een uh, Nelson Mandela-monument... en uh, misschien zit je er ook bij... En toen ben ik gaan tekenen. En toen ben ik dus echt heel erg ver vooruit gelopen... want ik wist helemaal niet wat de opdracht zou worden. En toen er eindelijk bekend werd dat ik... Er werden tien kunstenaars dus bekeken. En er zijn er drie uitgehaald. En toen er drie uitgehaald waren, hebben ze me gebeld. En toen werd ook duidelijk wat ik moest doen. Toen mocht ik in ieder geval een schetsontwerp gaan maken. Maar de opdracht was, maakte een ten voeten uit... staand gelijk een portret van Nelson Mandela. En dat is wel eventjes een hele strikte opdracht... En het, het de opdrachtgever is de stichting. Ja, Nelson Mandela. Ja. Ja. dit zijn allemaal knappe koppen die bij elkaar zijn gezit. Ik geloof dat Lubbers en zo er ook in zat. En zit. Ik weet het niet precies wie er allemaal in zitten. Maar ik heb dan een paar mensen waar ik altijd mee contact heb gehad en die hebben dat proces verder begeleid. Oh, ja. Staand en gelijkend, dat was de ja, opdracht. Ja, een vrij traditionele ja. opdracht. En heel, eigenlijk wel ja. heel vreemd dat ze bij Adi Schippers terecht zijn gekomen. Oh. Want ik, ik heb uh, uh, wat werk van je gezien. Onder andere in het museumbeelden aan zee in Scheveningen. En uh, nou, dan zie je daar toch niet echt beelden waarvan je denkt... kom, laten we die man vragen om een gelijkend beeld van Mandela te maken. Ja, wel, toch? Nee. Maar dat kan ik ook. Ik bedoel... Uh... Ik, ik moet even aan, aan beschrijven, voor de mensen die jouw werk niet kennen... de beelden die ik daar uh, heb zien staan... dus naast de portretstudies ja. van Mandela... zijn toch vrij onflateuze, een uh, beetje vreemde. Ja, maar je kunt er ook uitzien dat ik alles heel goed kan. Toch? <lacht> <lacht> nou, in ieder geval, ik heb veel portret geschilderd en zo... en ik kan me wel in een opdrachtssituatie verdiepen... en mijn eigen verhaal helemaal even loslaten. Uh, het is voor mij... Uh, ook heel erg leuk tussendoor om een opdracht te maken... waar een opdrachtgever helemaal tevreden over is. Mm -hmm. en, en dan uh, ga ik echt niet zo ver uit mijn weg... dat ik uh, niet doe wat ik wil. Dat doe ik wel. Maar uh, ja het, het uh, zo'n opdracht blijkt eigenlijk achteraf ontzettend leuk uh, te zijn. Om te doen. Helemaal. Waar begon je? Waar ik mee begon. Mm -hmm. Ik heb een uh, poppetje van 50 centimeter gemaakt met een, een maquette erachter, uh, de vorm. Want uh, mijn idee was... Uh, uh, nou, eerst wist ik helemaal niks natuurlijk. En het moest staan. En ik dacht ook, oh, god, weer zo'n zoutzak. En er zijn al een paar van dat soort uh, beelden. En dat ziet er eigenlijk niet uit. Er moet iets mee. En toen dacht ik, nou, ik laat hem wandelen. Ik vind wandelen ook leuk, dus hij moet wandelen. En toen kwam er een gouden puzzelstukje ineens bij liggen. Ik weet niet, dat moment kan ik niet meer terugvinden. Het is natuurlijk een long walk to freedom, heet dat monument. Logisch. En toen wist ik ook gelijk de hele inhoud van het hele verhaal... de, de symbolische kant van, van een monument, die moet er toch zijn... Namelijk dat hij dus loopt naar een ideaal en uh, dat gaat hij verwezenlijken. En hij blijft maar uh, uh, standvastig uh, doorlopen. En hij let alleen maar op de bal en niet op de man. Hij, blijft maar, hij heeft daar geloof in. En uiteindelijk is het dus een, uh, een monument wat uh, uh, ja, getuigt van faith can move mountains. Want het was natuurlijk heel erg uh, uh, onwaarschijnlijk dat hij binnen zijn lifetime dat voor elkaar zou kunnen. Krijgen. Hij heeft natuurlijk de tijd ook meegehaald en zo. Het is dus niet alleen aan hem. Maar goed, het zijn allemaal gedachten die ja, je gaandeweg ja, ja. vormden. Ja. En uh, ik, ik memoreerde net al die film die over jou is gemaakt, althans ja. over de totstandkoming van dit monument. En daarin zie ik toch als eerste dat je eindeloos beelden van hem aan ja, het bekijken tuurlijk, bent. Ja. Ja. En dan ergens moet jij bedacht hebben: hij moet niet staan, hij moet lopen. Zal dat niet gewoon geweest zijn naar aanleiding van het? Beroemde beeld op, uh, wat was het, 11 februari 1990? Dat hij naar buiten kwam? Nee, nee dat heb ik pas later ontdekt dat hij, dat hij daar dus liep. Maar het rare is, ik, ik ben gewoon gaan schetsen met, met, met. helemaal niet gekeken naar beelden nog. Maar toen de opdracht er door was, mm -hmm. of tenminste de, de, de schets, het schetsontwerp gemaakt mocht worden. Toen heb ik natuurlijk wel een beetje uh, geresearched en goed gekeken. En nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dan, dan gebeurt dat wel in een comedy En waar kijk je beelden. dan naar? Uh, Asymmetrie, hè? Uh, is deze kant Asymmetrie? Ja, ja, de kant is groter of zo. En de schouder die houteriger is. Enzovoort. Dat soort dingen probeer je te ontdekken. Daar kun je een boel mee. En ja, je kijkt natuurlijk naar lengte, breedte, hoogte van zo'n vorm. En je zo kijkt, praktisch is het. Ja, ja maar die, die man heeft een enorm bewegelijk gezicht. Of, uh, hij lacht heel vaak en dan zitten die mondhoeken hier helemaal. Maar hij kan ook heel sip kijken en dan hangt het zowat hier weet je, zo bij zijn onderkaak en alle vormen er tussenin. Het is nooit hetzelfde, het is een hele moeilijke, het is een wolk gewoon, het blijft maar verschuiven en zo. En dan die kappers van hem, die doen ook elke keer rare dingen, denk, heeft hij nou een groot hoofd, heeft hij nou een klein hoofd, <laughs> ik heb het er heel moeilijk mee gehad. En, en wat voor lichaam heeft een man eigenlijk? Hoe nou, hij heeft een de... beetje een lichaam, zoals ik denk ik. Deze even, even zoals groot. Zoals jij? Ja, zoals ik. Hij uh, is even groot. En is uh, wel rank gewoon. Ik ben ook wel rank. En uh, toen ben ik maar eens even gaan kijken naar uh, Madame Tussaud. Daar staat mm hij. -hmm. En het is natuurlijk... Uh, uh, er zit gewoon een paspop onder, denk ik hoor, onder die kop. Maar je kunt in ieder geval... Ze zullen heus wel zijn voetmaten en zijn lengtematen hebben en zo. En dat, je kon er toch wel iets mee. Dus ben je even gaan kijken. Hoe <laughs> ja, is het? Ja, dichterbij ik kon ik niet komen, natuurlijk. Nee, nee maar maar heb ik, ik volgde Koningin ja. Beatrix veel beter veel beter. Hoe bedoel je, veel, in welke opzicht? Ja, als, als beeld. Ja, ook oh, wassenbeeld. <laughs> <laughs> en uh, hoe, hoe zou je dan, ik ben nu helemaal in de war, jij ging naar dat wassenbeeldmuseum. <laughs> Heb je niet bedacht dat het misschien slimmer zou zijn om een mint echt te gaan? Ja, ik goed? ben natuurlijk uh, even bij de ambassadeur gaan vragen of dat nog uh, mogelijk was en zo. Uh, en? Nou ja, hij zei van I'll give it my best shot. En ja. toen ben ik erop gaan zitten wachten en wist ik het eigenlijk wel, maar dat geeft niet. Ik wilde hem ook eigenlijk niet meemaken. Ik wilde hem eigenlijk ook niet tegenkomen. Want uh, hier komen de problemen van uh, betrokkenheid en distantie om de hoek. Je kunt helemaal weggeblazen worden door zo'n grote persoonlijkheid. En iedereen die uh, ooggetuigenverslag heeft gebracht bij mij van hoe die man is... die zijn zo onder de indruk en die hebben zo... Oh, dat was heel erg... Uh, uh, ja, dat is een, leven, een imponerend. levenservaring. Ja, mm -hmm. Imponerend, echt. Uh, niet niks. Uh, Wie heb je gehoord? Heel positief dan. Ja, mensen die uh, Nederlandse ambassadeurs en uh, ook Zuid-Afrikaanse interviewsters en zo. En, mm. uh, en heb je toen ook nog naar iets heel specifieks gevraagd? Nee, want zij kunnen de toch niet kijken. Dus die moet gewoon <laughs> hun eigen dus Er één iemand die kan, kan kijken, en dat is Ari Schiphol. Ja, dus, ik kan alleen maar op mezelf vertrouwen natuurlijk. Ik kan zelfs niet op die camera's vertrouwen en al die foto's. Ik moet het nog beter maken dan wat je kunt meemaken. Op... Je moet iets samenstellen wat toch ook helemaal uh, van mij is. Hè? Wat ik heb begrepen. Je kunt iets, iets niet maken als je het niet begrijpt. Dus, dus het... Moet getuigen van mijn begrip mm -hmm. voor uh, die fysieke buitenkant. Van Mandela, ik heb het niet over zijn persoonlijkheid. Of, of dat, dat, dat moeten de mensen invullen? Ik kan er ook geen oordeel over geven. En ik ben geen psycholoog. Maar, maar leg dat eens uit dat, uh, over jouw begrip van zijn fysieke persoonlijkheid. Wat bedoel je dan? Hoe nou, scheelt het dat hoe, hij? hij loopt en zo en, en, en hoe, die, uh, hoe die schouders zijn en wat hij met zijn handjes doet, zoals jij nu. Je handjes zo heel mooi fout. Ja, dat, waarom doe ik dat in vredes? Maar dat zegt iets over jou. Ja. En, en, en zo, Weet jij wat dat over mij zegt? Nee. Maar een ander pikt dat ook op en die ziet ook datzelfde... en die vindt, dat ook, vindt er ook iets van. Maar dat hoeft niet voor mij. Ik maak geen, geen oordeel. Ik ga geen conclusies eraan aan, uh, verbinden. Ik maak gewoon netjes na. En nee. als je een pak hagelslag uh, na schildert... dan zit er gewoon hagelslag in. Dan weet je dat dat erin zit. En, en iedereen die... Uh, die een portret van jou ziet, wat er zo uitziet... Die, die kan daar dezelfde conclusies uit gaan trekken als ik. Als we wel conclusies willen trekken ja. natuurlijk. En zo gaat het ook met Mandela. Maar jij registreert alleen maar en je oordeelt niet, zeg je? Nee, niet echt, want ik kan niet oordelen. Ik, word alleen maar, ik krijg steeds meer informatie... En, en al die informatie is te veel om iemand uit elkaar te pluizen: van het is een extrovert of een introvert. Mm -hmm. of, wat wat dan ik nou... wel interessant vind: Jan jou jouw welbekend, een goede vriend van je, en de ja? directeur van, ja. uh, van um, ja? Beelden aan Zee, van het museum, die zei uh, toen hij het beeld had gezien: er zit seks in die man. GELACH <laughs> Nou, dat, dat... nou, niet zo raar gaan ja. lachen. Hè? Maar kon hij dat ook zien in, in de foto's van Mandela of zo? Of... Nou, ja, nee. Mijn vraag is nu natuurlijk heel indirect. Is dat misschien wat jij erin hebt gestopt? Ja, seks is heel belangrijk in het leven. En een van de, van de grote behoeftes voor mensen. Ik denk dat... Nou, ja... Uh, nee, ik zie het er niet zo in af. Ik denk ook niet dat veel mensen dat ook zullen gaan zeggen. Maar zeg je is, daarmee is het dat het een... meer over Jan Theuwissen zegt? Of zegt het nee. meer over jou? Jij herkent het wel onmiddellijk. Nee, hij bedoelt waarschijnlijk dat het heel sensueel is. Dat het echt wel uh, raak is in die zin. Hm. Sexy in de zin van dat het goed zit en zo. Ik denk niet dat hij echt bedoeld heeft dat hij... Dat het, dat het uh, broeit. Nee, nee, dat het een, een sexy manier van lopen is. Dat zou en. kunnen. Ah, oh, dat zou kunnen. Ja, dat zou wel kunnen, ja. ja. Is dit nu gebaseerd op... Uh, ik bedoel, de long walk to freedom. Is dit gebaseerd op het beeld dat hij naar buiten kwam? Daar, nee, in 1990? Nee, nee, nee. Helemaal nee, niet. Nee, nee, nee. Het is gebaseerd op een klein videootje... wat ik had van een interview wat met een of andere Nederlandse vrouw. En dan loopt hij door een gang in een, in een uh, grote torenflat. En die vrouw loopt naast hem en uh, ze praten wat. En ik, ik, ik heb daar honderdduizend uh, keer naar gekeken... hoe hij dan daar zo dus die gang uh, doorloopt... en telkens in die zijgangen zwaait en zo. Mm -hmm. En uh, daar heb ik het allemaal uitgehaald. En dat is nog de tijd voordat hij president werd. En dan heeft hij nog niet zo'n geweldig presidentenmaatpak. Uh, uh, maar een beetje, ja, een beetje 70 jarig Ik weet het niet precies. Uh, een een strakker soort pak. Ja. En, maar later heeft hij van die uh, ja, slobberige broeken, zoals Clinton die ook had. En, dan kan en een jasje komen. iets te lang eigenlijk. Ja, ja weet je, dus ik heb wel geprobeerd uh, die, die, die, de, uh, Nelson op zijn meest vitale moment... als hij net uit, de, uh, uh, uit die toestand is, te portretteren. Het is hm. ook een beetje dat je natuurlijk... Uh, uh, uh, van alle leeftijden iets probeert mee te trekken erin. Maar uh, ik probeer wel zijn mooiste, zijn ja, fijnste ouder. Dat is eigenlijk nog net voor die verkiezingen en zo. Dat vind ik wel het mooiste moment. Dat is die het beste. Kijk, kijk je nu anders naar die man? Nu je twee ja, jaar lang ja, ja, ja, met ja, ja, hem ja, hebt ja, verkeerd. Ja, want dat is het eigenlijk wel. Hij ja, kijkt er anders naar. ja. Op wat voor manier maar is ik, dat uit te leggen? Nou, ik weet het niet. Ik, als ik er nu weer naar kijk... dan vallen al een heleboel dingen natuurlijk op zijn plek. Maar ik blijf ook altijd nog zoeken naar... Uh, uh, of ik nog meer te weten kan komen. He? Ik ben echt een soort... Uh, ja, arend die daar uh, bijna opspringt, weet je? Ik ben echt heel erg uh, gefocust op hem. Als hij toevallig even ergens in een blad staat... zit ik weer langs die jukbeender en die, die grote trekken... die hier zo van zijn neus naar zijn mond die op leiden, gaan. Ja. Dat, dat is... Uh, daar ben ik zo uh, mee bezig geweest. Het, uh, ja, dat is wel uh, fascinerend. Dat laat me niet meer los eigenlijk, geloof ik. Nee. Z zou er nog een vervolg ook kunnen komen dan? Of is dit het nu wel? Nou ja, wie weet. Nee, ja. Het kan. Het kan. En zal er een kans komen... dat jij oog in oog met een man... Ik bedoel, wat je net zei... Het is... Eigenlijk ben ik blij dat het niet is gebeurd. Nee, maar nu zou het wel leuk zijn, ja. Ik zou nu, als ik een uitnodiging zou krijgen... maar uh, ja... Ik verwacht daar niet veel van. Maar, nee. Nee, nee. maar, nu, maar de, nu zou je het... Ja, jij ja, ja, zou wel eens even een kopje thee bij hem willen gaan drinken. Ja. Dat denk wel leuk. Dat, uh, uh, die beelden die ik net beschreef... Hè, waarvan ik zei, ja, het is eigenlijk ook wel verwonderlijk... dat ze jou hebben gevraagd. Misschien moet ik iets, me iets nader uh, verklaren... wat ik daar dan heb gezien. Want ik heb ook wel werk op jouw site gezien... dat je inderdaad prachtige portretten schildert... van mensen die er allemaal... Uh, Vriendelijk, ik ken ze niet. Maar, en waarschijnlijk ook gelijkend, uh, mooie portretten. Maar de beelden die ik zag. dat zijn hmm. toch echt behoorlijk nare. Uh... Nou, nou, nou. Ja, nee, het is gewoon zo. <laughs> behoorlijk afschrikwekkend. Ja, ze zijn wat rauwer, ze zijn wat creatiever. Maar wat, dit, wat komt is dat, ook... Noemen we dat dan het vrije werk? Ja, of nou, nou, goed, wat als is je, dat? Als dan? je, als je uh, uh, geïnspireerd door. komt uh, de door heeft een boek geschreven, Roer. En nou, dus niet meer zoals je dat leest. Het is een viseriek. Dus als je daar een, een raar uh, portret van maakt, dan, dan klopt dat wel weer, vind ik. Hm. En uh, bijvoorbeeld, ik heb een portret gemaakt van uh, de heer Koenig, uh, een beroemd gedicht van Keuten. En dat is toongezet door Schubert. Nou, dat is niet meer natuurlijk, dat is eigenlijk de dood. Dus wat wil je als je daar wat van pakt, dan moet je dat ook, moet dat ook een beetje overkomen. Ten volle laten beleven. En dan moet je ja dat Bij moet een beetje aankomen mm. natuurlijk. En het was ook wel, het is ook wel leuk. Uh, Vrijwerken is leuker, omdat het uh, leuker, in die zin leuker, omdat je dan weer helemaal los kunt, hè? En dan kun je weer de, dat uh, ja, mijn slechte, diepe zelf mag er dan helemaal uit. En dat is natuurlijk van een heel andere orde dan... Ja, ja, ja. het is ook een tegenwicht. Hè. Als je met zo'n goeierd bezig bent, dan moet je eigenlijk ook iets, iets heel anders doen. Ik ben in de tussentijd ook bezig geweest met maskertjes. En dat werd een muurvol en dat heette Casa del Diablo. Die al ook duidelijk. in beelden aan zee te zien zijn. Nee, toch? dat is zoiets, ja. Maar wel, ja. wel anders. Ja, die groep maskers. Maar ja. dan een andere met zwarte gezichtjes allemaal. En lelijke oren. En rode tongen. <laughs> maar dat heb je dan nodig tegenover de goedheid. Want een man is de goedheid zelf. Ja, Tenminste, dat ja, heb je ook wel heel ja, erg. Ja, ja, uh, ja, hij straalt het, altijd. En dat heb ik ook al proberen. Een beeld wat straalt, dat leek me leuk. In die zin is het inderdaad sexy. Hoe ben je te werk gegaan? Nou vraag ik naar de bekende weg, want ik heb de film gezien... waarin ja. juist heel gedetailleerd twee jaar lang ja. is vastgelegd... door Paul Kramer, Kramer uh, hoe, je, uh, hoe je te werk bent gegaan... Misschien moet je het toch vertellen. Want ik wist ja. bijvoorbeeld niet. Doen nou, beeldhouders al... dat tegenwoordig? Dat ze in peurschuim... Ja, dat doen ze denk ik. Ja, Dat doen ze tegenwoordig wel. Ik heb natuurlijk niet zoveel uh, om me heen gekeken. Ik ben het gewoon gaan doen zo. Omdat ik dat al met het poosje zo deed. Maar... Uh, Heel in het algemeen kun je zeggen: drie stappen voorwaarts, twee achterwaarts. Dat is ongeveer het hele proces. Telkens weer. moet <laughs> moet ontzettend veel er weer afhakken en er weer bijen. Uh, dus concreet, je kan lekker gewoon met een mesje. Ja, uh. dat gaat heel makkelijk met, met peursgaar. Je, je snijdt het eraf met een broodmes en je spuit het erbij met, met zo'n spuitbus. Ja. half uur later kun je weer verder. Maar het is wel zo dat ik. Uh, ik ben dus begonnen met een beeldje van 50. En toen heb ik een beeld van 100 centimeter ja. gemaakt. En dat was eigenlijk alleen bedoeld voor de vergroters: dat ze genoeg gegevens hadden om het te vergroten. En dat heb ik in drie delen laten aankomen. Dat zet ik in elkaar bij de boerderij waar ik dat gedaan heb. En uh, dan, die, die mensen hebben me heel erg hun best gedaan. Het ziet er hartstikke goed uit, maar het is niet van mij. Dus er moet iets aan gebeuren. Het is een soort Ikea-ding. Dus je moet daar uh, enorm aan, aan, aan gaan werken. En dan blijkt, uh, ja, dit is fout. En als je nog eens kijkt, oh shit, dat is ook niet goed. En dan moet inderdaad... Die armen zijn veel te lang geworden. Dat had ik ook niet voorzien. Hup, uh, snij je dat door. Een stuk arm eraf. Ja. En dan maak je foto's en ga je dat thuis... En even aan. hoor, want drieënhalf meter, dat zeg je nu allemaal zo. Maar dat ja. is echt gigantisch. Hè? Dat, dat is, is lekker, joh. Zo dat, is zo. dat is sexy. Ja, dat zou je ook kunnen zijn, ja, dat ja. is Zo'n groot beeld maken... Dat is dat is echt heel, heel erg leuk. Dat is zo lijfelijk. en zo, uh, en dat kan je niet even in een woeste bui oplossen. Je moet echt wel honderd woeste buien hebben en ja. zo. Ja. <laughs> en ik, zag ik zag jou ook ontzettend woest kijken en de hele tijd er maar omheen. Ja, ik ben een aan adrenaline en agressie als ik uh, als ik bezig ben. Ja. Heerlijk. En uh, dus, die, toen kwam dat er en, Nee, hoor, want doe... dat peurschuim ja. kan je niet buiten laten staan. Tenminste, als je ja, dat de kan de best de de al wel. Mee. Dat kan ja? niet maanden buiten staan. Nee. Maar ik kon hem gewoon, ik haalde de top eraf. Hè. En die, die staat nu in beeld aan zee nog even. Dat is de kop en de schouders. Ja. En dan kon je het zo naar binnen rijden. Maar uh, wat ik dus vaak deed was foto's maken. En dan thuis op de computer uh, die foto bekijken. En dan denk ik, misschien moet het benen korter en een sneek gewoon een stuk er tussenuit. En dan zet ik het weer in elkaar. En heb je toch weer een hele en Dat gaat dan heel makkelijk. <laughs> <laughs> maar als je het dan in de werkelijkheid zou moeten doen... kan je dat natuurlijk niet in diezelfde tijd. En wow, dat is uh, maanden... Uh, heen en weer, als je dat zou gaan doen. Dus moet je mee oppassen. En op een gegeven moment moest zijn hele hoofd er ook weer af? Ja, helemaal eraf. En <laughs> maar wat was er dan gebeurd? Het zat niet goed, gewoon. Even opzij, weet je wel. En dat had ik op, op, uh, op Facebook, of hoe weet het nou, uh, op Photoshop, wel goed bekeken. Dat moet dan zo. En dan uh, snij je het door en dan zet je het anders zoals ik het had bedacht. En Dan denk je, goh dat werkt ook niet. <laughs> en toen, nou weer terug en dan uh, waar dat zat en dan nou dat is het ook niet. En dus nou, maar er is een stukje hout tussen doen. En, nou, en op een gegeven moment staat het dan wel en dan moet je er een breinaald doorheen steken en het varse puren en zo. Maar toen heb ik ook nog eens een keertje zo het hele gezicht eraf gesneden en een boterham er als het ware tussen uitgehaald en het weer teruggeplakt. En, uh, maar dat is wel heel erg leuk om te doen. Hoor. Dat, uh, en vooral ook het fotograferen als het dan, als die uit elkaar als ligt hij... of zo. Weet je, als er een stuk af is. Maar ondertussen, dat, dat lijkt me dus zo verschrikkelijk eng. Weet je, op een ja. gegeven moment ja. moet het in brons worden gegooid. Ja, het moet wel af. hè. En drieënhalve meter ja. hoog zijn. Ik bedoel... ja. ja, je gaat met hem naar bed en je staat ermee op. En uh, soms kun je er helemaal niet van slapen. Dat is wel zo, ja. ja is best wel spannend geweest. <laughs> ja want het, het, is, het is wel iemand en, en, ja. Daar ja, en, gaan en iedereen kijkt ernaar. Mensen. Ja precies. Ja, want, de, de, als er een of andere uh, uh, uh, rode school uh, in Kansas uh, uh, een, een beeld van Martin Luther King wordt ge, uh, onthuld, dan, dan uh, weet de hele wereld dat. Dus dat zal morgen nu ook gebeuren. Dus iedereen kijkt nu mee. En dat, uh, het moet goed. Hoeveel hoe beelden zijn er eigenlijk van Nelson Mandela? Ik weet niet. Maar er zijn ook allerlei hobbyisten die dat doen. Dus het is van niet te tellen waar die grens is, hobbyisten en, en. Maar er zijn in ieder geval. Ik ken wel vier bronzen beelden die staan. Hm. De mijn is wel het beste. Die loopt. Aha. Aha. En het ja. feit dat hij loopt, heb je, ik heb er geen verstand van, heb je het jezelf daarmee ook nog moeilijker gemaakt? Moeilijk, ja. Oh, wow. Lopend, toch? Loopend. Nou is... je kunt een portret maken, dat is, dat is moeilijk. Dat is al helemaal. Mm -hmm. Iemand helemaal ten voeten uit is nog moeilijker. Maar iemand lopend, <laughs> is, dat is, dat, is, dat, dat had ik niet. Zit je nou voor de gek te houden? Nee, nee, nee, nee, nee. Okay. Ik heb nog nooit een, een, een, iemand lopend uit ge, natuurlijk, zelfs. En dan het moet het nog heel goed lijken en iedereen gaat er straks overheen. Uh, dus nee, dat was echt ongelooflijk moeilijk. Ik heb ook op dat de kleine beeldje wat hier staat denk ik, wel honderd keer uh, verbogen. En gedacht van nee, ik moet anders. Het uh, is echt ontzettend. Ik uh, uh, kon niet zomaar uit mijn uh, rijke ervaring putten, helemaal niet. En alleen al hoe zo'n broek valt. Ja, dat is natuurlijk ook nog iets heel erg lastigs. En dan die rare weienbroeken die ze dan... Uh, daar heb ik, ik heb nog gedacht, ga ik nou zo'n broek kopen? Dat heb je gedaan? Nee, nee, nee dat is toch niet gelukt. En ik moest ook bijvoorbeeld weten hoe die split zat uh, aan de achterkant van, van dat jasje. Toen ben ik naar een kleermaker geweest. Die, ja, meneer, dat is niet te zeggen of er twee of één splitten in zitten. Dat, dat kon hij niet zeggen, want ik liet hem zo die foto's zien. Van, ja, ja. ja. Nou, hij wist het niet hoor. En dus het was lastig. Ik heb er twee in gedaan. Twee splitten, ja. ja. ja. En uh, je hebt nog een belangrijke beslissing. Waarom wilde je hem eigenlijk zo groot maken? Want dat drieënhalve Nou, Hij meter. moet natuurlijk te zien zijn als er volk omheen staat. En je moet het ook kunnen zien als je in een Endweg bent en zo. En het is een, toch wel een primus inter en zo. Maar hij moet wel met zijn voeten op de vloer... Want ja, ik het kan is, net zet, zet er een nou, sokkel onder en negen, ben je? De, Het is een maar beetje... Het brengt dat mee tot uit, uitdrukking, een soort uh, ja, democratische gedachte. Maar hij was ook heel erg... Uh, uh, uh, hij, bijvoorbeeld als hij dan uh, ergens iets moest doen, hè, officieel en er stond een koor in de achtergrond uh, uh, die zou iets voor Nelson gaan zingen dan liet hij iedereen gaan en dan ging hij al die mensen in het koor een handje geven D dat is hem echt, hè. je moet hem op de vloer hebben hm. zie je nou hoe charismatisch die is, denk je? In ja, het beeld Ja, ja dat, nee, ik, ik, ik, ik heb geen afstand andere mensen zeggen dat het uh, best leuk is. Dus, <laughs> Ik moet even draaien voor de camera. En aan zo'n klein schetsje zie je dat natuurlijk. He, dan zou dat pure projectie zijn. Maar in, in die grote, de, dat is, ziet er wel goed uit hoor. Ik vind echt wel dat, je, uh, dat het beslag, dat, dat uh, bezinksel van twee jaar wikken en wegen, dat zit erin. En dat, uh, dat vertaalt zich als, als kwaliteit, als het, het komt eruit. Zoals gezegd is dit de grootste opdracht die je ooit hebt gehad. Ja. Is dit ook uh, het hoogtepunt van jouw oeuvre? Nu we het toch over oeuvres hebben vanavond. Ja, wauw. Uh, het zou kunnen. Dat zien we nog wel, hè. <laughs> Zover, ja. Ja, ja wel. Of, Tot hier wel, ja. ja. Ik heb nog wel meer leuke dingen gedaan... maar die hebben helemaal geen aandacht gehad, vergeleken bij dit. Ja. We luisteren even naar muziek.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 Still set the table Still set it for you and me It's become a habit But I'll save my tears for later on down the road. I keep on holding on, knowing you won't be coming home. So long, I hate to see you go. But I'll save my tears for later on. En dit was de Robert Gray Band, Won't Be Coming Home. U luistert naar Radio Kunststof en vandaag is Ari Schippers onze gast. Hij is schilder en beeldhouwer. Hij gaat 60 worden dit jaar en alsof dat nog niet genoeg is. Morgen gaat aartsbisschop Desmond Tutu zijn monument onthullen. Althans het monument dat hij maakte van Nelson Mandela. Morgen wordt dat onthuld in, in Den Haag. Vrouw en kinderen erbij, hoe gaat het er allemaal uitzien? pak ja, met een stropdas, wat ga je doen? Een strop heb ik niet, maar ik doe wel iets aan. Ja. Iets netjes? Iets, ja, iets netjes. Wel een Colbert Top. met twee splitten? <laughs> met eentje, ja. Met eentje. <laughs> <laughs> um, een Rotterdammer hè, van oorsprong. Ja ja, ja, ja, ja. Zoon van een havenarbeider. Ja, nou, een sleepbootkapitein. Oh, een sleep -up -up Ja, dat klinkt ja. alweer een stuk uh, ja. romantischer. Ja, ja, dat was... Ik, ik moest altijd mee... Als kind al, en als vierjarige moest ik dan dat grote rad vasthouden, weet je wel, zoals uh, Willem de, Rui, of, uh, de Ruiter. En uh, dan ging we met over de Maas, voor zover dat kon en mocht. Zich over de Maas. Ja, ik kon dat niet kon sturen natuurlijk met zo'n boot. Ja, dat kon toen nog. Je kind van vier achter het stuur zetten, <lacht> moet je nou niet proberen. Maar het had helemaal geen nut. Ik, ben, ik, ik vind er niks aan aan boten en aan water en zo. Het zegt me niks. En zeker niet die, die oude ijzeren toestanden van toen. En, en hoe kwam dat tekenen en die kunst dan tot je? Ja, in hetzelfde jaar dat ik voor het eerst zich zag over de Maas ging... <laughs> heb ik een eend getekend en daar was ik zelf heel verbaasd over. Uh, en uh, die liet ik zien en toen zei iedereen, goh, wat mooi. En uh, toen heb ik voor opa nog een mail getekend voordat ik vijf werd. En toen stond het gewoon vast dat ik goed kon tekenen. Dat herinner je je nog zo? Ja, dat goed. weet ik nog wel. En hoe werd het feit ontvangen dat die beeldende kunst... en jij wel eens samen konden gaan voor de rest van het leven? Wauw, ja, dit, dit was... Uh, uh... Er zat natuurlijk nog wel een tijdje tussen. Ja, precies. Ik wist het natuurlijk wel, maar mijn vader en moeder wisten het nog niet. En vooral mijn vader was uh, tamelijk verrast toen ik... Uh, ik zat in het zesde van het Atheneum en ik had even een poosje niks gedaan. Daarvoor was het helemaal heel goed gegaan, maar. Uh, toen niet. En toen maar dan? Wat gebeurde er dan? Nou in? ja, ik had gewoon hal dat half jaar niet gewerkt. En ik werd gedegradeerd naar de vijfde. Nou, ik was gewoon bezig met boeken lezen. En. Uh, <laughs> in ieder geval, ik werd gedegradeerd naar de vijfde. En uh, toen. Uh, ik had een beetje uitgesteld of ik nou naar de kunstacademie gaan of geschiedenis ging studeren. Of Nederlands. En uh, toen was het eigenlijk heel duidelijk. Want naar die vijfde terug, dat was echt niet te doen. Het was een hele lelijke school. Heel gereformeerd. Heel streng, heel gevaarlijk. En toen uh, ben ik regelrecht naar de academie gegaan. En me daar aangemeld. En ik kon ook, uh, nadat ik mijn mapje had laten zien... gelijk uh, meegaan doen. Maar thuis was dat wel even slikken. Ja, ik moest even... even bijkomen ja. <laughs> Want zonder diploma dus, naar ja, die academie? Geen diploma. Ja, dat Ik was heb een... nooit meer een diploma gehaald. Want in de kunst bestaan diploma's gewoon natuurlijk niet. Nee. Dus, uh... een, een zware teleurstelling, want je lachte nu wel. Nou diploma. ja, ik heb toen de pridroom gehaald. Toen was het wel duidelijk dat ik toch echt wel iets voorstel Maar dat, dat zei jouw ouders natuurlijk niks, die pridroom. Ja, wel. Ja? Die, ja, nee, dat, dat, dat, dat kwam wel over. En ik weet nog wel dat toen ik eindelijk een keer echt een portret van mijn vader schilderde... Toen was hij echt dolgelukkig, tijdens het poseren al. Dus, uh... En die room kreeg je trouwens op de Rijksacademie... He? wat ja, dan nog ja. weer uh, extra bijzonder is. Want ja. uh, zeker in die tijd trouwens, stond de Rijks... dat was ongeveer het hoogste wat je kon bereiken, Ja, dat toch? was post-academiaal. <laughs> ik had iets van een, een, een, een half jaar op de R Rotterdamse Academie uh, gezeten... en toen werd ik aangenomen daar. En, uh, maar de Rijksacademie van toen, moet ik zeggen, is het niet de Rijksacademie van nu. Hmm. Dat is, er is een heleboel uh, veranderd. Het was een soort bastion van, van uh, conservatisme toen de tijd. Heel klassiek. Ja, heel klassiek. Ik, maar dit is precies wat ik uh, toen nodig had en wilde. Ik wilde iets leren. En ik wilde dus anatomie en perspectief en wat niet wat allemaal. En Toen kwam ik op een academie. Dus uh, Ik wist waar ik heen ging. Uh, de Rijksacademie waar ze dus... Uh, les in model van negen tot negen elke dag. Van negen tot negen? Van negen tot negen, ja. En je kon ook uh, uh, zaterdag zoals je wilde. En dat wilde ik. Uh, en, uh, de, Zo ambitieus was Ja, heel, heel. En ik kon al mijn energie eindelijk kwijt. Die schoolbanken was niks voor mij. Ik zat een beetje krom te trekken gewoon. Hè. En daar moest ik keihard werken. En dat voelde ik nog leuker. Ik ging naar huis. was ik half tien thuis ging, ging ik daar zitten tekenen. Want uh, was wel een beetje, je werd overspoeld door allerlei uh, hoepels waar je doorheen moest springen. En, en het uh, was eigenlijk uh, moeilijk uh, vast te houden wat, je nou, wat ik nou zelf wilde. Dus dan moest ik eigenlijk nog eens een keer tegenop uh, tekenen en doen in de weekenden en al. Maar, uh, en wat kwam eruit? Ik bedoel, zo klinkt het eigenlijk als een wilde man of een agressief... Nou, nah, nee, ja, ik was wel een uh, behoorlijke gek, denk ik, in die tijd. Ja. ja. Maar goed, ik had lang haar en een bont mantel tot aan mijn enkels. En een uh, <laughs> metallic blauwe nagellak en zo. <laughs> uh, maar uh, eigenlijk toch dezelfde als nu. Dus maar... Het is trouwens ook voor het eerst dat er een gast hier binnenkomt... en die zwarte filtrift die eigenlijk voor een tegel bedoeld is dat hij zijn uh, vingers, ja, ja, zijn nagels daar me met gezichtjes op de nagels ja, ja. begint te tekenen. Publiek, ja, ja, nee, ja tekenen, je bent tekenen. kunstenaar of je bent het niet. Nee, precies. Maar Jan <laughs> Theuwissen, die jou in die tijd al kende... Um, hij studeerde, geloof ik, uh, ja, hij, kunstgeschiedenis. Ja, hij studeerde, ja. ja, ja. Die, die, die vertelde ons inderdaad dat je een enorme uh, wilde, wilde bras was. Um, <laughs> hij maakte een vliegende start als, als kunstenaar. Nou, de jeune premier, dat is, ook zijn, uh, dat, dat is ook wat hij heeft gezegd. Uh, en hij zegt ook, hij was hot. Hij was echt de jongen van zijn generatie, een grote belofte... Dat heeft hij wel waargemaakt door consistent te blijven werken... maar niet op museaal en internationaal niveau. Daarvoor was hij te eigenwijs. Zat zijn eigen Ook karakter mooi, hem te ja. veel in de weg? Ook nog in de weg zelfs. Is dat waar? Ik heb het nooit gemerkt dat mijn karakter in de weg zat. Ik heb altijd geprobeerd uh, uh, uh, precies te doen wat mijn karakter mij uh, <laughs> gebood. <laughs> nee, dat is van buiten bekeken. Uh, <laughs> ik weet niet... Je moet daar niet zo om lachen, volgens mij, of wel? Uh, nou, zeg, vraag het nog eens opnieuw. Hoor. Ik weet eigenlijk nou, eigenlijk ik... vraag ik niet zoveel. Ik nee? zeg alleen maar dat oh. hij zegt... zijn karakter zat hem in de weg. Dat heeft alles te maken oh, met... Ja. Nee, je moet, moet karakter hebben, je moet eigenwijs zijn. En uh, je moet niet uh, uh, non conformist zijn... of je komt echt de krip gooien... omdat dat nou eenmaal de manier is... Maar die je je moet enorme je, ambitie, je die verhaal volgen. Die, die enorme ambitie die je had, hebt... Ja. Um, als je die internationaal uh, uh, tot, grote, tot volle glorie wil laten komen... dan heb je bijvoorbeeld een galerie nodig. Ja, nee, ik, ben, ik ben nooit zo gelukkig geweest met een galerie. Nee. Ik heb er een paar gehad. Maar de, uh, dat ging dan gewoon niet, niet snel genoeg, hè? Uh, of ze deden niet genoeg voor me of uh, er werd niks verkocht. Nou, dat bedoelt en, uh, Jan Theus dan. Uh, ja, precies. Nou goed, In ieder geval uh, dan moest je weer twee jaar jacht wachten op een nieuwe expositie. En dan en zei je van krijg ik nou nog een expositie hier? En dan was het van nee, nee, en dan ben je aan het lijntje gehouden. En uiteindelijk word je als een pion ge geofferd. En dan hebben ze weer een nieuw stel uh, kunstenaars. En uh, uiteindelijk heb ik nooit een galerie gehad. Uh, dat had ik wel leuk gevonden, die mij werkelijk... Uh, uh, goed kan verkopen en, en uh, ook in collecties brengt en in musea en zo. En dat ben ik toen maar zelf allemaal gaan doen. En, nou, dat is ook wel een klein beetje gelukt, maar het, ik had ook liever een uh, goede galerie gehad. Maar in Nederland is dat nog ver te zoeken, geloof ik. Hoor. Maar, maar waar zit hem dat dan in? Is dat inderdaad een uh, karakterkwestie? Or? Waarschijnlijk, ja. Ja, en, en is het dan ongeduld? Of is het ook dat je eigenlijk de pest hebt aan, aan dat soort mensen? Wat we... Nee, ik heb niet de pest aan, aan, aan dat soort mensen. Er zitten hele Geld? goede tussen en zo. Maar uh, als je zelf beter kunt verkopen... en, uh, iemand, en een galeriehouder gaat dan zeggen... hoor eens, ik krijg nog 10% van je... omdat je het zelf verkocht hebt. Uh, en dat gaat dan gewoon zo vijf, zes keer achter elkaar. Dan, heeft, dan merk je gewoon dat het... Die manier niet werkt. Hmm. Als ik een goede galeriehouder vind, dan zeg ik meteen. Ja, en dan ben ik daar gewoon uh, onder dak. Maar en dan, dan denk... is het een geldkwestie. Want een goede galeriehouder zal 10% vragen, toch? Nee, die of minst... 50%. Ja, precies. 50%. En dat is natuurlijk wel slikken. Dat is wel veel. Maar 10%. wanneer ben je dan wel bereid om. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? 50% is... Ja, dat is veel. En dan komt er nog de BTW, en dan komt de belasting nog. Wat hou je over? Uh, dus. Maar goed, als er nu een galeriehouder zegt van goh, kom bij mij. En dan kan ik jouw grote opdrachten uh, uh, versieren. Dan is dat hartstikke goed natuurlijk. Alleen, dan gaan we daarmee in zee. Meteen, maar ik, ik heb nooit zo'n goed uh, goede uh, aanbieding gehad, vind ik. Maar waar zit hem dat dan in? Ja, niet in mij, hoor, vind ik. Of in mijn karakter, maar niet in mij. <lacht> <lacht> Wel in je karakter, maar niet in jou? <lacht> ja. Maar ja. wat is dat? Geen uh, vertrouwen in... De, de medemens. Ja. Nee, ook niet eens. Nee. Ik weet het niet. Ik weet het Echt niet. Nou, denk even na. Ja, ik, denk, ik ben hard aan het denken, maar dan is het stil. Ik ben hoor. zo benieuwd namelijk, want <laughs> dat beeld dat ik geschetst krijg, kreeg... krijg. Van Jan. Dat, wat ik, wat, ja, maar ook wat ik wel voor me zie. Van die, de, uh, nou ja, ook hoe je hier nu zit en hoe je dit beeld hebt gemaakt... en waarvan je zelf ook zegt, het is uh, het hoogtepunt in mijn oeuvre... En, eindelijk die aandacht, dat zei je net ook... eindelijk die aandacht die nee, eindelijk al eindelijk. veel langer... Goed, ja. wat zeg je? Ik zei het dan niet eindelijk. Maar goed, ik ben ook niet echt een groepsmens. Uh, ik heb eens in een galerie gezeten... waar iedereen uh, het met elkaar eens was... en dezelfde kant op ging, weet je. Mm -hmm. Of dat ik dan ineens merkte dat ze met z'n allen naar Parijs waren geweest... en ze hadden mij niks gezegd. Of dat, dat soort dingen. Ik ben een individualist, ontzettend individualist. Ik hou uh, van mijn eenzaamheid... En internationale erkenning? Ja, dat is leuk. Lijkt me fijn. Eenzaam zijn en toch internationaal erkend worden? Ja, nee, maar goed. Uh, dat is inderdaad... Uh, je, als kunstenaar moet je ook enorm uh, meegaan doen, hè, als je niet uitkijkt. Ik heb dat wel van collega's gehoord. Dat ze op allerlei feestjes, ja, namen en mee... En uh, helemaal in de formule... Wij, onze kunstenaars en een goed glas wijn moeten meedoen. Dat is verschrikkelijk, hoor, die wereld. Met de club van de Galerie? Ja, ja, ik hou liever mijn vrijheid in die zin. Maar nogmaals, als ik een goede Galerie zou, hebben, zou vinden, en we komen eruit, uh, natuurlijk, graag. Je moet me nog één schilderij uit, want over je schilderijen hebben we het nog niet eens gehad. Nee, er is een schilderij ja. dat ik heb gezien, weliswaar niet in het echt, maar op, op, op, op, op beeldscherm. Uh, ja, ik weet al wat je zegt. Ja. Padre Preoccupado. Ja, wat vind je ervan? Nou, ik vind het geweldig. Ja, leuk. Ik he? ben blij dat jij mijn vader niet bent. <laughs> je ziet een, een, een rood aangelopen, sterker nog, totaal ja. rode figuur. Helemaal hysterisch. Hè? Dat moet dan de vaderfiguur ja. zijn, helemaal ja. hysterisch. En een kind dat op een beest weggalopeert. Ja, ja. en die vader erachteraan. Ja, ja, ja. ja die zo die handjes uitsteken, handen uitsteekt, omdat in. Uh, ja. Verklaar uw nader. Ja, nou, ja, het is niet echt... Uh, uh, het is niet echt één op één, maar... Uh, uh, ik heb vaak uh, bronchitis en... Uh, dat vind ik helemaal niet leuk, maar als mijn kind het dan heeft... En ik hoor dat hoesten de hele nacht... Dan kan ik ook niet slapen, dan ben ik er echt heel ongerust over. en uh, oh jee, denk ik dan, daar gaat hij. <laughs> dan ben ik heel erg ongerust. En dit is een soort, ja... Een schilderij geworden waarin dat uh, wel besloten ligt, ja. Dat heb ik eigenlijk achteraf erin gezien, hoor. Ik, ik dacht eerst van, ik ben gewoon een schilderij aan het maken... met uh, allemaal galopperende dieren... en mijn zoon op, op dat mooiste dier in het midden. Hij is maar, zes, hè, geloof uit, ik? Ja, hij is nu zeven, bijna zeven. Pas op, hij zit te luisteren. Hij wil vast dat ik zeg dat hij bijna zeven is. Ja. <laughs> en uh, uh, toen dacht ik, ja, die figuur erachter die zo rood aanloopt... dat ben ik natuurlijk. En dat zal ook wel, ja. Ja. Met mijn karakter en al. Ja, want als vader net zo opgewonden als, als vormgever, uh, beeldend kunstenaar, ik bedoel. Ja, nou ja, ja. mijn karakter, hè? <lacht> Ik zag trouwens ook nog een heel mooi schilderij van jou met je dochter, die inmiddels al wat ouder is. Oh ja. Zij is twintig en dan zie ja. ik een heel schattig meisje op ja. schoot bij ja. vader. Ja, ja. ja. die, die uh, wilde dan er wel op zitten, maar het moest wel heel snel gebeuren. Dus dat zijn uh, portretten die dus ik met mijn dochter op schoot bij de spiegel. En dat in, uh, in tien minuten eigenlijk, intussen nog uh, proberen er vast te houden. <laughs> Heel mooi is dat. Goed, voor ja. ieder die wil kijken, ja. ook naar de portretstudies... ga naar de website www.arischippers.nl. En dan nu de tegel. We hebben nog een oh, minuut, ja. Arie Schippers. Ja. Ja. Denk nog even na, dan meld ik ondertussen even... dat zo dadelijk op deze zender ja. twee dingen is te horen. Vanavond met Alice de Bruin en ze spreekt met Gerhard Kruisinga. Hij is navigator bij de NASA in uh, Californië... en zorgt ervoor dat het onderzoeksvoertuig Curiosity... begin augustus op Mars landde. Nou, het wordt een spannend gesprek, lijkt mij. Ja. Tegel is nog leeg. Ali Schippers, leeg, ja. wat mag komt erop ze... te staan? Waar een wil is, moet hij weg. Waar een wil is, moet hij weg. Ja, mag ik wel opschrijven. Oh, ja. Welt hij nu zomaar spontaan op of is dit Ali Schippers nee, ten voeten is, uit? Dit is er eentje die ik al vaker heb gezegd hoor. Maar ik dacht dat is een leuke, want het staat voor mijn werk een beetje ook. Ik probeer ja. het. Uh, en volgens mij ontzettend. ook voor de persoon, Arie Schippers. Hand. Ja, heel goed voor dat karakter van hem. Mij. Precies. Mijn wil is. is moed, moed. Hij weg. Moed dankjewel, Arie weg. Schippers. Heel veel plezier morgen met Desmond Tutu. Ja, dankjewel. Graag ja. Dank meneer Schippers. Dit was aflevering uh, 2508. Morgen ontvangen wij de Vlaamse regisseur Vincent Bal over zijn film Nono: Het Zigzagkind. Tot dan. Radio 1. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws.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 Eindelijk terug op TV. Zeg eens a met huishoudster Mien Dobbelsteen en dokter Lidy van der Ploeg. Vanaf nu iedere avond om half acht op het themakanaal Best 24. Of kijk op best24.nl. Picardie wil graag uw aandacht.